9 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Premier Rutte geeft in de Tweede Kamer toe... dat hij een politieke inschattingsfout heeft gemaakt... toen minister Zelstra hem vertelde... dat hij niet bij een gesprek met president Poetin was geweest. Rutte zegt dat hij toen de afweging had gemaakt... dat Zelstra met een goede uitleg door kon gaan als minister. Hij zegt daarbij dat hij de ernst van de zaak had onderschat. Zelstra legde aan het begin van het debat... zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken neer. De oppositie wilde alsnog met de premier in debat over de kwestie. De Nierstichting noemt de nieuwe donorwet namens alle patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen een doorbraak. De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van D66 met een kleine meerderheid aangenomen. Voortaan wordt iedereen automatisch donor, tenzij iemand aangeeft dat hij dat niet wil. De nabestaanden houden wel het laatste woord, ook al krijgen ze geen formeel vetorecht. De Duitse SPD-leider Martin Schulz legt per direct zijn functie neer. Hij zegt dat zijn partij vernieuwing nodig heeft... zowel wat betreft ideeën als personen. De voormalig voorzitter van het Europees Parlement... was nog maar een jaar leider van de SPD. Hij kreeg veel kritiek omdat hij na de Duitse verkiezingen... aanschoof in het coalitieoverleg en minister wilde worden... terwijl hij in eerste instantie had gezegd in de oppositie te zullen gaan. In april kiest de partijraad een opvolger van Schulz. Een man van 76 is veroordeeld tot drie jaar cel voor het witwassen van miljoenen euro's. De man stopte het geld in kiprollades en smolkerde het zo naar de Antillen. Hij liep in 2015 tegen de lamp toen een lading werd onderschept. Er zat bijna 3 miljoen euro verstopt in het kippenvlees. Het weer dan nog, het wordt een heldere nacht. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Morgen wordt het op de meeste plekken een zonnige dag. Alleen in het westen komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel droog en smiddags is het tussen de 4 en de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek...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 Uit en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Ja, we zijn er nog tot 11 uur met de achtste finale... zonder meer van de Champions League, tennis in Rotterdam... en verder natuurlijk de boeiende persoonlijke verhalen. Een vest dat je even een duwtje geeft als je scheef zit. Een ideaal kledingstuk om rugklachten tegen te gaan. Marieke Komal, jij hebt een, een prototype aan. Is het wat? Zit het een beetje lekker? Ja, het zit als een, als een vest gewoon... Oké, okay, nou straks, straks meer erover. Maar, dus, maar wat voel je ook wat als je scheef gaat zitten of uh, zit je nu gewoon goed? Nee, ik heb een prototype aan, dus ik heb begrepen dat daar nog iets voor moet gebeuren. Ah. Ja, klopt. Hier zit nog niet de, roop, uh, de, de motor in, maar ik heb wel daar de touwtjes aan zitten. Dus als ik hem straks even aantrek, dan voelt ze een steuntje in haar rug. Dat gaan we zo meteen horen. Helen van Rees Ja, <laughs> ja uh, want uh, Helen is hier samen met uh, Geke Ludde. Uh, zij leggen dus zo uit hoe het precies werkt. En Marike Koopman die vertelt zo meteen over de Matthäus persoon speciaal voor kinderen. Met het vest aan, gaat ze vertellen. Ja, zo is het. En daarnaast houden we de actualiteit in de Tweede Kamer in de gaten. Hoe houdt Mark Rutte zich in het debat over het vertrek van minister Halbe Zijlstra? Ja, in de Champions League was de spanning bij uh, Juve tegen Tottenham al vrij snel uh, weg. Vooralsnog, uh, snel 2-0. Richard van der Maden, hoe is het bij Basel tegen Manchester City? 0 2 -3. Ook daar de favoriet. Dus al twee goals gemaakt in een tijdsbestek van drie minuten. Het is een heerlijke Champions League avond met een prachtige goal van Gundogan. Dat betekende de 0-1. Want Manchester City speelt in Zwitserland in het Sankt Jakob Park. Natuurlijk was de assist zoals bijna altijd van Kevin de Bruyne uit een corner. Gundogan komt bij de eerste paal en kopt raak. En even later, een minuut later eigenlijk, was het Bernardo Silva met de snelle sterling op de linkerkant... Controle met de borst en dan met de linkervoet hard binnengeschoten. En zo staat het bij Basel, Manchester City dus 0-2. En inderdaad in Turijn bij Juventus tegen uh... Tottenham. Tottenham Hotspur, dankjewel Robert, staat het ook 2-0 door twee goals van die uh, geweldige topspits. Higuain, Gonzalo, Higuain, één uit een strafschop en een prachtige goal op aangeven van Pjani. Zo gebeurt er dus een hoop en had uh, zojuist Tottenham Hotspur misschien wel een penalty moeten krijgen na een overtreding van Benatia op Kane. Maar uh, die penalty werd uiteindelijk niet gegeven. Voor Juventus is het natuurlijk een ideaal scenario. Het kan een beetje leunen, een beetje wachten. Spurs moet nu de wedstrijd gaan maken. 2-0 op beide velden. Dan gaan we naar het uh, ABN Ambro World Tennis toernooi. Uh, Mark Brasser volgt voor ons uh, de partij tussen Telon Grieksporen en Stam Wawrinka... Uh, Mark, net zei je al uh, dat Wavrinka niet echt lekker aan het spelen was. Hoe is dat nu? Nee, dat is uh, nog steeds niet zo. Het is 5-2 in de derde set voor uh, Tellen Griekspoor. Die uh, zelf mag uh, serveren. Hij staat een uh, dubbele break voor. En dus gaat uh, de Nederlander het uh, ongetwijfeld afmaken. Een zeer ongeïnspireerde stand Wavrinka, De nummer 13 van de wereld. Oudspeler uit de top 10. Ik zei het eerder al. Drie Grand Slams gewonnen. Nou, zo speelt hij totaal niet Tellen Griekspoor. De nummer 259 van de wereld. Ja, die staat hier met 5-2 voor in de derde set derde set. heeft de grote kans en dat gaat zeker ook wel gebeuren. Gaat hij deze partij winnen? Gaat hij door naar de tweede ronde? En dan treft hij weer een Nederlander, want dan speelt hij tegen de winnaar van de partij, Timo de Bakker, Robin Haas. Een paar puntjes nog en dan is talent Griekspoeder voor de mooiste overwinning in zijn carrière. Ja, uh, Geke Ludde en uh, Helen van Rees, die zijn hier dus met uh, dat speciale vest waar we het zo meteen over uh, gaan hebben. Uh, even wat anders, want uh, jullie uh, kennen Marieke nu een beetje. Marieke heeft de vest van, uh, van jullie aan. Nu wil ik even weten of jullie de meteen-persoon van haar misschien kennen, of <hijf> Met deze persoon überhaupt? Ooit... Nou, niet, niet zo heel goed, moet ik eerlijk bekennen. Maar nu ik uh, de verhalen van Marieke gehoord heb, of vooral over hoe ze dat speciaal heeft uh, ja, ontwikkeld om dat voor kinderen ook aantrekkelijk te maken, denk ik dat het wel heel erg leuk is om met mijn kinderen naartoe wat te gaan. Wat sprak je aan in haar verhaal, wat ze zo ook aan de luisteraars gaat vertellen? Um, wat ik echt leuk vond is dat ze uh, een aantal dingen aangaf... Waar, he, manieren waarop ze het verhaal toegankelijker heeft gemaakt voor kinderen. Zodat hm. uh, kinderen het beter gaan begrijpen... maar ook op een hele leuke manier gaan beleven, volgens mij. Had jij nou een buurman die... Oh, nee, dat is oh, ja. Hellen. Dat is ook toevallig. Ja. Jij hebt een buurman die soortgelijke theatrale dingen... dan omzet naar theatrale ja, dingen voor kinderen. Ja, en die is die, die vertaalt stukken, opera's en dergelijke... die normaal veel te lang zijn voor kinderen... Naar, naar stukken die meer geschikt zijn voor kinderen, inderdaad. Hm. Ja. Dat is een ja. beetje jouw werk, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, want honderdduizenden mensen die beluisteren voorafgaand aan Pasen... het leidersverhaal van Jezus tijdens de Matthäus Passion. Intens, meeslepend klassiek muziekstuk van uh, maar liefst drie uur. Uh, dirigent Ton Koopman is er beroemd mee geworden. En samen met zijn dochter Marieke, uh, we hebben jou gehoord... ging hij de uitdaging aan het meeste stuk van Bach toegankelijk te maken voor kinderen. Marike, ik begreep dat jullie al, al discussies hierover hadden... toen jij nog kind was. <laughs> nou ja, ik ben natuurlijk uh, opgegroeid in een huis... waar Bach een uh, soort extra familielid was. En yes. uh, daardoor ook de Matthäuspersoon nou ja, heb ik van jongs af aan geluisterd. En het waren oh. altijd... Ja, muziekstukken waar niet alleen op muziekgebied... maar ook op, op, op, op verhaalgebied heel veel over gesproken werd. Het, het raakt natuurlijk heel diep. Ik bedoel, een stuk uh, à la het erbarmen een prachtige aria. Uh, de, daar kan je niet omheen dat dat je emotioneel raakt. Het is gewoon heel bijzonder. Maar als kind had, had jij gelijk al een fascinatie dan? Want nou, de meeste heb... kinderen hebben niet zo heel veel met klassiek, toch? Nee, maar voor mij was... De, vooral de barokmuziek wat natuurlijk in mijn huis was... was ja, iets magisch. Het, het triggerde bij mij mijn fantasie. Het, het triggerde bij mij rust. Uh, ik vond niks leukers dan meegaan naar opnames of repetities. En dan zat ik uh, in de studio bij mijn ouders zat ik te tekenen terwijl zij uh, CD's aan het opnemen waren. En ja, die liefde is altijd gebleven. Ik, uh, ik wilde daar deel van uitmaken. En de discussies die je dan met je vader had over de Matthäus, waar gingen die dan over? Waar, waar, zat, nou, waar zat bij jullie het verschil in kijken naar dit, dit prachtige stuk? Nou, de grootste discussies kwamen voornamelijk vanaf het moment dat ik zelf ook uh, de richting volwassenheid ging en uh, ging kijken van... ja, maar hoe kan je zo'n stuk nou anders benaderen? Uh, mijn vader is natuurlijk een uh, groot muzikus... die voornamelijk het vanuit de muzikantenkant bekijkt. En hoe kan ik het nou zo waarheidsgetrouw, zo mooi... zo precies zoals Bach het bedoeld heeft uitvoeren? Terwijl op het moment dat ik me er meer mee bezig ging houden... dacht ik, maar het is ook een verhaal wat... los van het feit dat je het mooi kan brengen en goed kan zingen... en ook het verhaal gewoon echt kan beleven kan je ook bij het publiek kijken... hoe kan ik nou nog dieper dat verhaal uh, bij die mensen binnenbrengen? Ja. En op het moment dat ik uh, theater uh, maken ging studeren... dacht ik, ja, het lijkt mij te gek om dit juist bij een, een, een groep... waar je het niet zou verwachten bij je jonge kinderen... hoe kan ik nou zo'n verhaal juist bij hun brengen... en die muziek ook laten horen zoals ik ervan genoten heb in mijn ja. jeugd? Nou, we hebben Ton uh, Hangen, je vader. Dag, Ton. Hoi. Goedenavond. Hallo. Ja, we hebben contact. Was het vroeger bij jullie, want uh, Marike je, je heeft, uh, heeft net even verteld... hoe dat dan vroeger ging en dat ze meeging naar de opnames en dergelijke. Was het zo uh, dat uh, uh, waar andere Hans en Grietje kreeg, voorgelezen kreeg... Dat, uh, uh, dat jij misschien toen haar al hebt besmet met het uh, klassieke virus... op de rand van het bed toen ze nog klein was? Nou, onze kinderen noemden vaak ons huis de muziekschool. Ah, want er werd gestudeerd in twee kamers, door mijn vrouw en door mij... En um, er was natuurlijk altijd klassieke muziek, of het nou voorzingen was of het studeren was. Dus die zijn inderdaad heel besmet daarmee. Maar grappig geweest. alleen Marieke is echt besmet. En die andere twee hebben het redelijk van de af kunnen houden. Ja, echt waar. Die hebben helemaal niks met klassieke muziek ook? Nou, dat is niet waar. De de dochter speelt piano. en. Wow. Uh, geniet daar ook van. Maar het begint eigenlijk bij de muziek waar ik gestopt ben. Dus die nee. doet niks met barokmuziek, maar met de muziek uit de einde 19e eeuw en 20 20e eeuw. Ja, maar wanneer is tussen jullie eigenlijk, want die samenwerking is nu acht, negen jaar ongeveer. Ja, zoiets, ongeveer. ja. Uh, Wanneer is dat idee opgepopt om, uh, om wat met de Matthäus te doen, uh, Ton? Want voor jou, het is blijkbaar geen heilige schennis, om even zo te zeggen, maar volgens mij moet je eigenlijk niet aan de Matthäus komen. Dus dat moet voor jou toch ook een ding zijn geweest in je hoofd om het even om te zetten toen die. Uh, ja, opkwam, of niet? Ik zat met mijn dochter Marike dus, uh, te praten over ideeën... wat we samen zouden kunnen doen. Want het leek me zo leuk om met mijn dochter samen dingen te doen. En we deden al bepaalde programma's met hele kleine bezetting. En toen kwam het idee, ja, de materisch is natuurlijk... het werk wat iedere Nederlander moet kennen en ook meestal kent. En wat zou je kunnen doen om dit al bij kinderen um, um, bekend te maken? En ja, daarvoor heb je natuurlijk... kinderen zijn heel driedimensionaal Dus je hebt heel erg nodig dat er ook een element van... Theater is misschien een lelijk woordje voor, maar toch een, een theatraal uh, iets daarbij is. Dat de muziek prachtig is en dat de kinderen toch uh, vastgehouden worden in hun spanning uh, een uur lang. Want het is eigenlijk toch een uur lang muziek. En, uh, en toen kwam het idee van, zouden we met de Matthäus zo wat kunnen doen? Dan heeft Marieke... Uh, die kende het stuk uit de kop. Want als ze bij ons met vakantie kwam... dan hoorde hij altijd op een verre afstand... al de materielstationen uit de auto schallen. <lacht> dus toch... <lacht> abnormaal eigenlijk, maar heel erg leuk. En uh, uh, toen is ze gaan luisteren naar wat voor stukken vind ik nou ideaal... en wat voor stukken doen mij het meest in de materielstation. En toen zijn we gaan praten. En uh, langzaam was ik, kwam er een idee uit. En ik moet eerlijk zeggen... dat mijn dochter Marieke is zo creatief... dat... Uh, dat zij in dit geval de baas was en <sus> mij zegt... papa, kunnen we dit doen? Maar ja. toch fascineert me het wel, het dat je zo gepassioneerd al zo lang bezig bent met de Matthäus-passion... en dan niet zo hebt, zelfs niet bij je eigen dochter... van ja, maar hier moet je toch echt van blijven. <sus> Nou, ik vond alleen dat het een kindervoorstelling moest zijn, of een familievoorstelling, waar de kinderen stil blijven, rustig blijven. Want eh, bij veel kindervoorstellingen kan ik me voorstellen dat de kinderen lekker lawaai maken en rommelen en zo. Maar bij een Matthias praat je over een heilig werk, over iets heel bijzonders, een uniek werk uit de muziekgeschiedenis. En ik vind dat die kinderen dat van het begin mee moeten maken. Zonder dat ze verkrampt in de kerk zitten. Want ze kunnen allerlei dingen zien. En Je ziet ook in een Matthias dat de kinderen zo nu dan Marieke op het idee brengen. hé, hey, daar staat wat. Kijk daar eens, ga daar eens om de hoek. En en uh, Pilatus komt eraan en, enzovoort. Kinderen helpen wel mee. Maar uh, tijdens muziek luisteren ze aandachtig. Ja, heel even. We gaan naar. De, want de Champions League is ook bezig. Die volgen we ook. Richard van der Maarden. De, de, ze vallen als rijpe appel, heb ik de indruk. Ja, nog geen half uur gespeeld. Vijf goals hebben we al in deze twee wedstrijden vanavond in de achtste finales. En komt daar een goal voor de Spurs? Nee. Want Juventus verdedigt uitstekend via Chiellini. Maar het is in Basel 0-3 geworden. Een doelpunt. De spitsen laten zich vanavond zien. Een doelpunt van Aguero. Nu is het Higuain namens Juventus op het andere veld. Scoort hij? Nee. De bal gaat naast Het zijn de Argentijnen die zich laten zien. Want Higuain scoorde dus al twee maal voor Juventus. ...tegen Tottenham Hotspur. En zojuist was het Sergio Aguero... ...ook een Argentijn... ...de spits van City... ...die er 0-3 van maakte. Het is misschien allemaal geen hele grote verrassing... ...want City is dit seizoen natuurlijk ongenaakbaar... ...in de Champions League... ...maar ook in de Premier League. Maar het is ook wel weer indrukwekkend... ...als je die ploeg van Pep Guardiola... ...vanavond in Basel ziet spelen. Het eerste kwartier deden de Zwitsers nog wel redelijk mee... ...maar nu is het eenrichtingsverkeer. Gundogan, Silva... Aquero. En zo is het bij Basel City dus 0-3. En op het andere veld in Turijn bij Juve 2-0. Terug naar de Matthäus Passion voor kinderen. Marieke Koopman, uh, samen met je vader Ton. Dan kwamen jullie dus op dat idee. We gaan het speciaal voor kinderen doen. Wat is de belangrijkste stap die jullie hebben genomen om het toegankelijk voor kinderen te maken? Nou ja, Ten eerste hebben we het ingekort. Dat is al fijn, want drie ja, ja, uur is Ja, dat heb ik mijn vader gelukkig van weten te overtuigen... dat drie uur voor kinderen toch echt zeker te lang was. Maar ik wilde niet afbreuk doen aan het stuk. Dus we zijn muziek ingedoken en hebben gekeken... welke muziekstukken hebben we nou echt nodig... om het muzikale verhaal in stand te houden. Um, een van de dingen waar we toen in gaan snijden... is bijvoorbeeld de, de recitatieve evangelist en van Jezus. Omdat ook voor mij... Het personage dat ik wilde gaan spelen... Noleta Pilatus... die zou heel uh, veel van het verhaal kunnen vertellen... wat eigenlijk in die recitatieve gedaan werd. Um, en toen zijn we ook op een lijstje gekomen... welke stukken moeten er überhaupt in. Zoals een openingsstuk. Ja, daar kan je gewoon niet omheen. Dat is zo prachtig. die Het uh, eindstuk is ook... Uh, ja, dat, dat brengt tranen naar je ogen. Ja. Maar zo hadden we een aantal eikpunten in het geheel. En daarna ben ik het verhaal... daar omheen gaan schrijven... en geprobeerd... Zo goed mogelijk de muziekstukken, het verhaal van die muziekstukken daadwerkelijk op dat moment te plaatsen, zodat ze ook de energie uh, van het verhaal konden versterken. Ja, Ton, mag je even aan jou vragen? Want ja. ik, jij krijgt het op een gegeven moment dan op je, op je keukentafel en nou, dit moet het ongeveer gaan worden en dan zie je dat er uh, gestreept is, dat er gesneden is in de, <lacht> de matthäus passion dus twee uur gewoon weg. <lacht> <lacht> dat moet toch keihard bij je aangekomen zijn? Of niet? <lacht> Uh, ja, het is ook waar, maar aan de andere kant, als je kinderen wilt maken voor deze muziek, zul je toch een concessie moeten doen. Anders is het gewoon te lang en dan is de aandacht al binnen een uur weg. Dus je moet zorgen dat je de aandacht houdt. Ja, nee, dat maar is... dat vind ik te makkelijk. Volgens mij heb je ook wel een paar <laughs> keer gewoon gezegd, ja maar, ja maar, ja maar. Niet deze, niet ja. dit ja. stuk. Ja. Toch? Je hebt geen keus. Ik denk dat uh, de Station voor veel volwassenen al een hele lange zit is. Niet voor mij, want ik hou van die muziek en ik vind alles prachtig en heel mooi. En maar ook. Mm -hmm. Maar voor veel volwassenen is, is het al een lange zit. En uh, in dit geval moet je vooral geen anti-reclame uh, gaan maken. Maar het mooie is dat hij heeft ook wel aan de andere kant van de tafel gezegd... nee, dit stuk mag er niet uit. Dus ik heb ook en, een aantal nou, keer zelf. Is, is, het eruit? is het eruit? Nou ja, een van de, de. We hebben het wel eens gehad over. Kan een stuk uh, in sommige gevallen iets ingekort worden? Als in. Kunnen we een herhaling eruit halen? Dus het is het een beetje eruit? Uh, nou, bij sommige stukken hebben we ervoor gekozen. Omdat dat daadwerkelijk uh, uh, van mijn vader. Uh, dat hij dat oké okay vond. Maar bijvoorbeeld het openingsstuk spelen we in zijn gehele. Uh, zeven minuten duurt het in totaal. Omdat ja, uiteindelijk mijn vader me ervan wist te overtuigen dat dat zo zo'n mooi krachtig uh, begin van het stuk zou kunnen zijn. Ja. En ja. toen kwam de discussie, oké, okay, maar zou ik dan eerder op mogen komen... onder de muziek, zodat ik het verhaal wel alvast kan laten beginnen? Nou, en zo zijn we uiteindelijk bij elkaar gekomen in een uh, mooi uh, middenpunt. Ja, dat ja. zullen hele mooie, ge mooie <grijpteel> gesprekken zijn geweest. Ja. En een typisch voorbeeld van Kill Your Darlings, uh, volgens <grijpteel> mij. Ja. Wel. Uh, laten we even luisteren naar het verschil. Eerst horen we erbarmen die zoals de mensen mensen het uh, kennen. Laten we daar even naar luisteren. Ja, ik kan niet de hele avond naar luisteren. Maar ja, dan, dan nog even, dan, zoals jullie het vertaald hebben, Marieke, dezelfde muziek, maar dan omlijst door toneelspel. Lovers. Oh, ze, ze hebben hem een kruis laten dragen, papa. Helemaal tot boven op de heuvel Gogolta. Van wel 200 kilo. En toen, toen hebben ze hem gekruisigd. Jullie horen in de gevangenis. Jullie horen aan dat kruis. Dan krijgt zo'n nummer ook ineens een hele uh, veel meer een andere lading daardoor. Ja, ja, zeker. En we hebben ook afgelopen jaar gehad dat uh, het, het voor één kind ook op dat moment te heftig werd. We hebben daarvoor afgegaan dat Noleta komt erachter dat ze het niet meer kan stoppen en valt uit tegen haar vader. Uh, ja, op dat moment ziet ze eigenlijk uh, dat haar vader dus de slechterik is in het verhaal. En dat dat... Ja, samen met de, de, de galm van de kerk creëerde dat zo'n spanningsveld. dat het erbarmen die begon. je voelde de lucht gewoon trillen. en op dat moment begon een kind te huilen. die het dus zo intens had meebeleefd. Ja, dat was een magisch moment. Ja, want ik kan me voorstellen dat dat ook wel iets is waar jullie rekening mee hebben gehouden. Ton, uh, dit is natuurlijk. Een, het is het lijdensverhaal. Het is best wel zwaar. Heb, jullie, heb jij je nooit afgevraagd. of het wel geschikt is voor kinderen? Ja, aan de andere kant, de kinderen die. Uh, die uh, dit nog meekrijgen op school en thuis... kennen het verhaal. Het is een verhaal natuurlijk wat heel verschrikkelijk afloopt. Maar ook in de muziek toch weer, ook weer een heel prachtig einde krijgt. En er is hoop. En uh, ik vind uh, dat kinderen... Ja, het, het, het, het woord dood is natuurlijk. En vooral het, het, het iemand martelen, het iemand uh, de dood aandoen. Dat is verschrikkelijk. Maar uh, we proberen uh, op het moment dat het te heftig zou worden... ook gewoon... Uh, iets gesublimeerder daarover te spreken en, en vooral de muziek te laten klinken. Ja, ja. Zo nog een, uh, een klein stukje uit, uh, uit jullie voorstelling. Uh, Verschil tussen de muziek voor, voor, voor kinderen en uh, volwassenen? Laten we nog een klein stukje horen. Uh, het, is een, uh, het is een avond vol contrasten. Je verwacht uh, het niet dat je zo vaak gaat schakelen naar een Champions League wedstrijd. Want over het algemeen worden er niet zo heel veel doelpunten gemaakt. Maar vanavond gaat het helemaal los. Richard ja, is, van der Maden. Het is genieten geblazen ja. op uh, beide velden. En uh, Harry Kane natuurlijk. Hij kon niet achterblijven. De spits van de Spurs. 24 is hij pas. De topscorer van de Premier League. Brengt de spanning terug in Turijn bij Juve Spurs 2-1. Mooie goal. Prachtige paas van Deli Alli. Vanaf het middenveld steekt die bal achter de verdediging van Juventus. En Kane die al twee grote kansen heeft laten liggen in het eerste halfuur. Maakt hem nu wel Buffon kansloos. En zo is het dus weer echt een wedstrijd bij Juventus tegen Tottenham Hotspur 2-1. Dankzij Harry Kane. Uh, Marike en Ton Koopman. Ton, even een vraag aan jou. Want de, de, je zei van het leek me heel erg leuk om eens een keer zo'n project met uh, mijn dochter te doen. Dat, dat is nu uh, gelukt. Dat is toch iets ongelooflijk dierbaars. Is dat iets waar je van ieder moment uh, dan van geniet als je met haar uh, samen aan het praten bent of muziek aan het maken bent? Ja, het is nog sterker. Op het moment dat zij roept, papa, omdat ze Pilatus roept, kijk ik altijd op. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik moet hem elke keer zeggen, niet kijken! Ja, ja, ja. ja ik denk, ze, heeft het echt, ze heeft het tegen mij, maar ze heeft het niet tegen mij. Nee. Nee, en, nee. Uh, maar het is vooral heel bijzonder om met een ongelooflijk talentvolle dochter dat te kunnen doen. Ja. Want uh, als Marike best aardig was, dan zou het niet kunnen. Uh, de, de, mijn kwaliteitsnormen zijn te hoog daarvoor. En ik vind dat Marike geweldige... Tegenspeelster is en het verhaal helemaal draagt, en dan is het heerlijk om die muziek zo mooi te kunnen laten zingen en te spelen en deel te zijn van een productie waarbij je hoopt dat de kinderen die nu komen voor een deel later terug zullen komen om het geheel te horen. Laten we nog een fragment luisteren. Niet ja. opkijken, Tom. Ja, ik reageer alweer. Ja. Ja, Marieke, Marike, jouw personage is Noleta, de dochter van Pilatus. En die komt op voor Jezus. Ja. Waarom is deze figuur uh, zo cruciaal voor het verhaal? Om het naar kinderen toe nou, te brengen. Op, op het moment dat ik uh, hiermee begon, dacht ik... ja, we hebben te maken met een verhaal wat nogal heftig is. Uh, in welke manier het ook verteld wordt. Je moet er op de een of andere manier voor kinderen... een veilige basis in creëren. En... Ik ben op dat moment vanuit kinderogen naar het verhaal gaan kijken... en dacht, ja, als je heel naïef ernaar kijkt... dan zie je een man over wie fantastische verhalen verteld werden. Hij loopt over het water, hij redt mensen, hij maakt mensen beter. Ik kan me voorstellen dat een kind die deze kant alleen weet... alleen maar denkt, wat een fantastische held... Eh, posters van hem op de muur zou willen hangen... en, en hem helemaal te gek vindt. En, op het moment dat ze erachter komt dat haar vader, wat ook een held voor haar is... deze man moet gaan straffen, in de bres springt en zegt... nou, dat doet mijn vader niet, ik zorg dat ik hem kan overtuigen. En, en dat is iets wat, denk ik, alle kinderen raakt. Als ik om mij heen kijk, naar mijn neefjes, maar ook de kinderen waarmee ik gewerkt heb... die hebben een soort positivisme in zich, denken, "Ah, oh, we kunnen het altijd oplossen... als je maar gewoon zegt dat iemand goed is, dan is alles opgelost... En voor mij was dat het moment dat ik dacht... dat is het raakvlak wat ik in, dit, in deze voorstelling wil hanteren... om het voor kinderen draaglijk te maken... en om voor hun um, het verhaal achter het verhaal te zoeken... en uiteindelijk terecht te komen op oké. Okay, maar wij kiezen voor hoop. Wij willen, een, wij willen het leven... wij willen niet iedereen blijven volgen... wij willen een positief verhaal uh, blijven ja. houden. Ja. Het zijn hoeveel voorstellingen? Uh, we spelen er zes deze keer. Zes? Ja. ja. En Ton, jij speelt gewoon in nader wel uh, de Matthäus Passion? Uh, nee, ik speel niet in nader de Matthäus Passion. Ik speel dit jaar in het Concertvrouw de Matthäus Passion met het Concertvrouw Orkest, met mijn eigen koer en het Nederlands Kamerkoor samen. En uh, ik doe dit jaar de Johannes Passion. Dat gaat maar twee keer in Nederland. In één keer in Utrecht en één keer in Rotterdam. Okay. En voor de rest gaat het in het buitenland uh, zes keer... Zeven ja. keer zelfs. Ja, doe maar. Goed, drukke tijd in ieder Goed. geval. Uh, even weten, kunnen we ergens zien waar uh, de kinderen de voorstelling kunnen zien? jij ja, moet even met mijn vader, want het was het Oude Muziek uh, Festival, toch? Of? Ja, Stichting Oude Stichting Muziek in Utrecht. Oude. Daarmee doen we deze productie samen. En we zijn heel blij in deze combinatie van, uh, van samenwerking die we hier hebben gecreëerd. En ze hebben een website en je kunt daar ook kaarten bestellen. En pas op, het is al in Arnhem hartstikke uitverkocht. En in Hogevin bijna uitverkocht. Hm. Dus wees snel. Ja, nou ik ben benieuwd naar de verdere samenwerking tussen uh, papa en dochter. Ja. De, ja. Er zit wel meer aan te komen als ik zo ja, naar die uh, kijk. In, de, uh, in de zeker. oude al dit jaar, zult u uh, een productie zien waar uh, Marike met een tegenspeelster en een groepje uit het Amsterdam Orkest een uh, verhaal speelt van Ik Wil Ridder Worden. Het is een beetje gebaseerd ja. op Don Quixote, het boek van Don Quixote en het is hartstikke leuk om dat mee te maken. Het is de eerste complete zondag dat het festival in Utrecht, ik geloof de 25ste, ja. Ja, weer iets ja. anders. Nou, mooi. Uh, bedankt dat we jullie allebei even hebben gesproken. Marieke blijft nog even zitten, want ja. die heeft een indrukwekkend vest aan waar ze zo meteen meer over gaat vullen. Dankjewel, ja. Ton, heel veel succes. Graag gedaan. Okay. Iets heel anders nu. Nou ja, er is een link met Pasen. Het gaat over carnaval. Carnaval loopt op zijn eind. Vandaag is de laatste dag. En verslaggever Reinhard Meijer ging naar zomeren... om bij carnavalsvereniging De Meerpoel te kijken... hoe uitgeput de echte die-hard zijn. Hij meldde zich om elf over 10 vanmorgen bij Ons Café... waar ze een eigen traditie inbiedigen. Iets met speklapjes in de vroege ochtend. <z Minster> ik ben een van de spekbakkers. Want het zijn echt speklappen, hè? Het zijn speklappen, ja. U bent een van de spekbakkers? Ja. Ik zie het ook aan uw bril, want er zitten allemaal vestpetters op. Ja, ja, ja. Ik, eh, het is denk ik op gevoel... ...voel ik u maar zien niet. Ja, ja. En dat is dan het ontbijt? Dat is het ontbijt. Oh, kijk eens aan. Ja, alsjeblieft. Proost. Ik kom even de koks voorzien van een heerlijk uh, Jägermeister. Oh, wat knettert dat toch lekker, hè? Lekker? Ja, maar zo lekker is het toch? Ik ben uh, Gerard Wijnen, uh, 37 jaar. Geboren en getogen in, uh, in Someren. Echt vierder. Ik ben nu als clown. Worden hier allemaal speklappen gebakken? Nou, speklappen, dat is eigenlijk al van, uh, van oudsher. Van uh, oud Kastelein en uh, tevens mijn opa uh, Gerrit Wijnen. Die, uh, ja, die at dat toch uh, elk, elke zondag. En vanuit daar is die traditie ontstaan dat spek eten... de dag voordat je een biertje gaat drinken als, om een bodem te leggen. En uh, ja, dat doen wij al uh, decennia lang hier ook tijdens de carnaval op dinsdagochtend. Spek en roggebrood. En dat mag pakken ze gewoon van tafel met uh, het spek uit de pan uh, met de handen en eten maar. Eigenlijk nog soppen in de pan, zoals ze dat hier noemen. Brood deppen in de pan, dat je ook nog wat vet, er eraan hebt. En, dat, dat vet ze jullie wel dol op, hè? Ja, met deze dagen wel. Het is een goede combinatie met alcohol. En op de taal liggen kranten die absorberen het vet overal waar dat er ligt. Iedereen doet hier aan mee, het hele dorp. De die die blijven uh, voor de dinsdagochtend uh, over. Uh, ik denk dat er nog zo'n pakweg 25% tot 50% van de carnavalsvierders is overgebleven ten opzichte van het afgelopen weekend. Er wordt heel erg naar jou geweest, ik ben niet ja, waarom. Maar... Waarschijnlijk omdat ik de, de eerste nepprins ben van zomeren. Nepprins? Ja. Een nepprins. Mag dat zomaar? Dat, Daar dat, dat, dat, dat hebben we aan niemand gevraagd, meneer. Ik ben de nepprins van niemandsland, heet dat dan. En dat is dan een beetje een parodie de, op de echte prins? Ja, eigenlijk wel. Je hoort eigenlijk nergens bij. Ja, gek genoeg is dinsdag uh, nog uh, eigenlijk de allermooiste dag. Het is een lange dag, inderdaad, van tien uur s ochtends tot, uh, ja, tot uh, s'nachts toe. Dus uh, het is wel even doorpakken. Uh, maar ik denk ook omdat het, uh, ja, de echte carnavalsvierders overblijven. Er is echt een leuk aanvalsprogramma vandaag nog. Ja, dat maakt het dus wel een van de meest speciale, de, uh, speciale dagen. En hoeveel speklappen zitten er op? in het uh, buikje? Uh, nou, wat, wat denkt u als u het buikje ziet? Nou, zo, zo zie je een stuk of 20, 30. Ja, nou, dat klopt. Heb je nu ook echt zin daarin? Ja, absoluut. Ja, ja, ik ga lekker een eten. Het water uh, loopt al in mijn, tanden, of, uh, in mijn mond. Niet helemaal fris meer daarboven, hoor ik. Dat, dat zeg je goed. Ik er op een gegeven moment toch wel in, hè, die vijf dagen carnaval. Fysiek en uh, psychisch wel een sleetageslag, ja, ja. dat kan ik je wel vertellen. Nee, maar ik begin morgen met een assenlang dieet. Ik heb een, een dieet van Patricia Pai. Uh, hoe heet die andere? Patty <laughs> Braag. Ben je nou begonnen zonder mij? Ik ben alvast begonnen, ja. Vind je het erg? Het is ook nog eens onfatsoenlijk <laughs> om met de mond vol te praten. Ja, maar met carnaval zijn er nog niet zoveel regels. Heb je ook zo'n stukje van mijn heel progebrood, En dan duiken we even de dent in. Vanzelfsprekend ga ik regelen. Is dit roggebrood? Ja, proost. Ja. Iedereen kijkt me aan. Is dat erg? Of je bent gewoon verkleed als reporter, hè? Dat kan natuurlijk ook. Maak er maar iets van. Wow. Mm. Het is heerlijk. Dit is echt zomers, hè? Zomeruns. Dit is echt zomeruns, ja. Lekker, hè? Ja. En wij zijn vanavond verkleed als radiopresentatoren. Ja, wat een uitzending zit. We gaan voor de Champions League naar Mateus Passion... en vervolgens eindigen we met, Alles uh, elkaar. met het carnaval. Uh, Zometeen, straks na tien de echte allerlaatste carnavalslootjes in Zomeren. Ik wil even dat Griekspoor inderdaad van Vrinka heeft uh, verslagen... bij het ABN Amro Tennis -tournoi. En er is een penalty bij Richard van de Maden. In Turijn bij Juve Spurs is het Aurier die daar Costa aantikt. Douglas Costa, de Braziliaan, in een uh, ja, interessant velduel gaat hij uh, daar makkelijk naar de grond. Aan de ene kant was het uh, Kane die uh, na een half uur geen penalty kreeg bij Spurs. Na nou, ook een overtreding van Benatia. Maar nu legt de Duitse scheidsrechter Felix Briech de bal wel op de stip. En het gebeurt allemaal in de extra tijd van de eerste helft. Gonzalo Higuain staat opnieuw achter de bal. Maakte de 2-0 ook al uit een strafschop. Opnieuw dus tegenover Hugo Lloris, de Franse keeper. En hij schiet de bal op de lat. En dat betekent dat de spanning in deze wedstrijd ook straks in de tweede helft nog volledig blijft. Want de Spurs spelen heel dominant, heel sterk na die droomstart van Juventus. Higuain mist een penalty, schiet de bal via de vingertoppen van Lloris. Volgens mij op de lat. Ja, de lot lat uh, raakt hij zeker en zo blijft het dus uh, na 45 minuten in Turijn 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. NPO Radio 1. Het is uh, bijna drie minuten over half tien het nieuws met Lot Lewin. Premier Rutte noemt het verzwijgen van de leugen van minister Zelstra... een politieke inschattingsfout. Rutte moet zich tijdens het debat verantwoorden voor het feit... dat hij al een paar weken wist dat de minister van Buitenlandse Zaken had gelogen... over een ontmoeting met president Poetin, maar daar niks mee had gedaan. pvv leider Wilders heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de premier. Onderzoekers van de Israëlische politie adviseren de openbaar aanklager... om premier Netanyahu te vervolgen voor twee corruptiezaken. Volgens hen is er genoeg bewijs dat de premier op grote schaal cadeaus heeft aangenomen. In ruil daarvoor beloofde Netanyahu zich sterk te maken voor de belangen van de schenkers. Hulporganisatie Oxfam Novib, de Nederlandse tak van Oxfam International, is al 1700 leden kwijt sinds het schandaal bij Oxfam International aan het licht kwam. De Britse krant The Times meldde vrijdag dat medewerkers van Oxfam seksfeesten organiseerden op Haiti, waar ze waren voor de wederopbouw na de aardbeving in 2010. En Suriname heeft zijn stemrecht verloren in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het land heeft al lange tijd zijn contributie niet betaald. De Surinaamse regering Bouterse kamp met een ernstige economische crisis. De achterstand is opgelopen tot 800.000 dollar. Langs de lijn en opstreken. Goed, zometeen het verhaal van een bijzonder vest... dat je corrigeert als je eh, niet goed zit. Het prototype daarvan, dat heeft eh, Marieke Koopman, die we net hoorden... die heeft het aan. Zometeen horen we of het lekker zit en of het inderdaad ook eh, corrigeert. Maar eerst de mooie verhalen door de jaren heen bij de Olympische Spelen. Ja, van die mooie, prachtige verhalen... die schrijver en journalist Frank Heijnen voor ons vertelt. Op de dag dat Jara van Kerkhoff mede door een val... en een disqualificatie zilver pakt op de 500 meter shorttrack... gaat het verhaal vandaag over de opmerkelijke gouden medaille... van de Australische shorttracker Stephen Bradbury. De Olympische Heijnen. And I was so surprised to be the first first skates to go over the line, and, and I I just thought to myself, uh, hang on a minute, I think I just won. And luister naar het publiek, het is hier één grote hexeketel. Eigenlijk, eigenlijk had Steven Bradbury ten tijde van de spelen van 2002 al twee keer dood moeten zijn. Acht jaar geleden kreeg hij tijdens een val een schaats in zijn been... en bloedde hij bijna dood op het ijs. En nog maar anderhalf jaar geleden brak hij zijn nek. Niet zijn middenvoetsbeentje, zijn nek. Ze zeiden, je schaatst nooit meer. Het is kortom al mooi dat hij hier is. Laatste ronde, bel voor de laatste ronde. Apollo Ono aan de leiding, Dan komt de Chinese, Jachun. Hij haalde de speler, ondanks, nou ja, alles... Hij gleed soepel door de eerste ronde. Om eerlijk te zijn, hij was zelf verrast hoe makkelijk het ging. Daarna, in de kwartfinale, leek hij er toch echt uit te vliegen. Gaf niet. Het was al mooi dat hij hier überhaupt was. Tot de man voor hem gedisqualificeerd werd. Toen mocht Steven Bradbury nog een rondje door. En dan zien we een gevecht. En dan zien we volpartijen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh wat een drama. In de halve finale was hij omringd door grote namen, bekende shorttrekkers. Betere rijders dan hij, fitter. Jongens die er niet net een jaar revalideren op hadden zitten. En Stephen Bradbury zette zich achteraan en dacht... het is al mooi dat ik hier ben. Op bescheiden afstand reed hij die halve finale uit. Als iemand die er niet helemaal bij hoort. Als de amateur die schrikt van het profpeloton waarin hij per ongeluk is beland. En toen, in de laatste ronde, gingen ze één voor één onderuit domino-steentjes in Lycra. En terwijl hij als tweede over de finish gleed, dacht hij... niet juichen. Niet juichen. Gênant. Is het dan Bradbury, die hier gaat winnen? Natuurlijk, hij is geen koekenbakker. Geen halve garen met een helm. Hij is topsporter. Hij is 28. Hij is niet iemand die een loterij heeft gewonnen. Hij is Steven Bradbury, verdomme. Weer zoeft hij als laatste door de bochten. De staart van een op hol geslagen beest. En steeds weer die ene gedachte, die bochtjes maakt in zijn hoofd. Het is al mooi dat ik hier ben. Het is al mooi dat ik hier ben. Het is al mooi dat ik hier... Het is Bradbury die de overwinning in zijn schoot geworpen krijgt. Oh, oh, oh, en luister toch eens naar het publiek. Dat was niet de beste skater in de race, maar het is it's speciaal it's een special om een olympische gold medal yeah, uh, te not Ik ga het niet teruggeven.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 Een aantal jaren geleden besloot Ed Streilaert... om al zijn schepen achter zich te verbranden, zijn baan op te zeggen... en zijn grote droom na te jagen. Namelijk uh, uh, voor en uh, door de muziek leven. Nou, We zijn blij dat hij het gedaan heeft, want het levert hele mooie liedjes op. Zoals deze, Make it on her own. Goed, aan tafel nog steeds Marieke Koopman... die we net hebben gehoord over de Matthäus Passion voor, uh, voor kinderen. Nu gaan we praten met uh, Geke Ludde en met uh, uh, Helen van Rees. Uh, die hebben um, een vest ontworpen, moet ik het even zeggen. Want Helen, jij bent de kledingontwerper. Ja, dat klopt. Uh, en uh, dan moet ik zeggen dat Geke, die is dan uh, van de technische kant onderzoeker. Van die onderzoeker Zijnlabs. bij de Universiteit Twente. U Universiteit Twente. Marike heeft het vest aan. En leg een stofje neer bij drie dames en ze beginnen er uitgebreid over te praten. Dat gebeurde bij jullie <lacht> ook. Ja. In, in dit geval uh, gebeurde het dan niet over de kleding of wat dan ook, maar meer over hoe het werkt. Marike, eerst, hoe zit je vest? Ja, het zit heel prettig. Het voelt als een gewoon normaal kledingstuk. Alleen, uh, het, het is nu al zonder dat je aan het touwtje trekt... dat ik elke keer denk, oh, ik moet niet te veel gaan leunen. Want je wordt er al veel meer bewust van uh, dat al ten eerste. Dus dat is ook al een hele mooie, aangezien ik vaak zo onder je uitgezakt zit. Ja. Dus ja. Dat... En als je dan gaat leunen, probeer maar even. Dan... Ja, ja, dan, dan voel je meteen al wat. En ik ja. weet dat je als jij inderdaad het uh, werkt. Vertel even wat je doet. Ja, ja. en dan, dan als uh, Marike gaat leunen dan gaan, ga ik even aan het touwtje trekken van het prototype... en dan krijgen ze ja. te voelen hoe dat nou eigenlijk voelt... als die stof die aan de achterkant zit, samentrekt. Ja. En dan krijgt ze als het ware... Nou, ik kan het zelf hey, vertellen. Je krijgt alsof er een, ja, een hand in je rug duwt en je even herinnert... wacht even, dit, uh, je moet rechtop zitten. Ja. Het wordt iets minder prettig om zo te zien. Je voelt gewoon die druk. en Het herinnert je er dus aan om actief te blijven zitten. Ja, ja. Over blijven zitten gesproken... ik verzin nu een bruggetje naar Den Haag... Hè? Ik vind hem heel mooi. Nee, mooi? Ja. Blijf we nog even, even zitten, want we gaan even door. naar Den Haag. Wil je nog even zitten? Ja. Wilco, dag Wilco. Wilco Boom. Hoi. Juist. Yes. Uh, daar, daar in Den Haag debatteert premier Rutte met de Tweede Kamer over het aftreden van de minister van Buitenlandse Zaken, Halber Zijlstra. Even in het kort, waar draait het allemaal om? Nou, Het gaat eigenlijk vanavond, want Halve Zijstra is vanmiddag al afgetreden... vooral om het inschattingsvermogen van premier Rutte. Uh, dat, het punt is namelijk dat de premier al op, in de week van 29 januari van Zijlstra hoorde wat er speelde. Dat hij dus had gelogen over een ontmoeting met Poetin. En dat hij meewerkte aan een onthullend artikel van de Volkskrant daarover. Nou, de volledige oppositie in de Tweede Kamer stelde dat Rutte dit toen meteen openbaar had moeten maken. Uh, want de Tweede Kamer heeft immers uh, informatierecht. Dat is in de grondwet zo geregeld. Nou, Rutte erkende dat hij dit misschien staatsrechtelijk wel had moeten doen... Uh, juist vanwege dat informatierecht van de Kamer... maar hij wilde ook de, pri de primeur van de volkskant niet uh, doorkruisen. En wat misschien nog wel opvallender was... Rutte zei ook dat hij de leugen van Zeilstraat... die dus vandaag tot zijn aftreden leidde... Uh, niet had gezien als een doodzonde. Hij heeft, en dat mm. erkende hij ook volmondig, de kwestie eigenlijk volledig onderschat... Kijk, okay. ik heb natuurlijk op twee momenten onderschat uh, de zwaarte van deze kwestie. Uh, dat was, uh, mevrouw Ouwehand refereert daar terecht aan dat ik niet ben aangeslagen op dat stuk in oktober. He, dat is één. Uh, en twee, ik heb tegen Zelstra gezegd, het is je graai dat je hiermee naar buiten komt in het kader van dat volkskantstuk. Maar uh, ik heb toen de afweging gemaakt, dit is een zonde, maar geen doodzonde. En ik heb de politieke taxatie gehad dat uh, hij met een, goede uitleg, he, met een goede uitleg daar ook politiek mee doorkomt. Dat heb ik ook gisteren tegen de media gezegd. Uh, zo heb ik in de wedstrijd gezeten. Ja, de premier heeft het dus twee keer onderschat. In, in oktober al, toen de Volkskrant al een, pu een artikel publiceerde... waarin vragen werden gesteld. Uh, vragen werden gesteld bij uh, de uitspraken van, van Zeilstra. En hij heeft het ook uh, eind januari onderschat... toen uh, Zeilstra hem informeerde over zijn leugen... En uh, ja, dat roept toch ondertussen wel de vraag op... hoe het na acht jaar premierschap is gesteld... met het politieke gevoel van de premier. Of hij misschien een beetje te veel gewend is geraakt aan de macht... En daardoor toch uh, ja, over het hoofd heeft gezien hoe ernstig het is als een minister in het nieuws komt. Doordat hij heeft gelogen. Ja, dan lijkt het alsof Rutte dus uh, nou, toch de hand in eigen boezem steekt en zegt: Nou, heb ik niet goed gedaan. En dan is natuurlijk de vraag hoe de Kamer daarop reageerde. Ik vermoed dat ze niet zeggen: nou dan hebben we het er niet meer over, Zandhoven. Nou ja, dan ligt het maar aan over welke partij het gaat. De coalitiepartijen die waren opvallend rustig in dit debat. Uh, voor hun was de zaak echt gedaan met het aftreden van Zijlstra... Niet te veel woorden meer aan vuil maken. Dat leverde vooral deze. 66 heel veel kritiek op, omdat die partij in de afgelopen kabinetsperiode... als er iets niet in de haak was met een minister of een staatssecretaris... altijd buitengewoon kritisch was. Maar nu dus ook D66 erg rustig, beetje timide... Um, maar de oppositiepartijen die knalden natuurlijk hard in. Uh, Wilders voorop, maar ook Asscher en Klaver en Marijnissen... noem ze allemaal maar op. En daarbij ging het dus vooral om die vraag... waarom Rutte niet eerder, twee, tweeënhalve weken geleden... al toen hij dat uh, van hoorde van Zijlstra, die Kamer had geïnformeerd. Uh, en dat klonk ongeveer als volgt. Als wij accepteren dat de grondwet opzij wordt gezet door de Volkskrant... dan is het einde zoek. Voorzitter, het is volkomen ongeloofwaardig en buitengewoon schadelijk... En wat het nog kwalijker maakt, is dat een primeur van de Volkskrant... moet afdwingen dat wij als Kamer vanavond dit debat hebben. Anders was de heer Halbezelstra gewoon om vijf uur in het vliegtuig gestapt naar Rusland. Voorzitter, eh, vandaag hebben we afscheid genomen van de minister van Buitenlandse Zaken. Wat voor hem persoonlijk eh, heel hard is. Maar vandaag hebben we ook de eerste grote kras op dit kabinet gezien... Dat komt niet zozeer door de minister van Buitenlandse Zaken... als wel hoe de coalitie hiermee om is gegaan. Ja, je hoorde ook Wilders. Hij heeft een motie van wantrouwen ingediend... vanwege het niet eerder informeren van de Tweede Kamer. Daar gaat uh, even na tien uur over gestemd worden. De verwachting is dat die motie niet zal worden aangenomen... Uh, omdat hij alleen de steun krijgt van de Partij voor de Dieren... en uh, Forum van Democratie van uh, Thierry Baudet... Maar uh, de fracties hebben nu allemaal even intern beraad. Dus het zou ook nog kunnen zijn dat, uh, dat er meer steun voor is. De coalitie gaat hem in elk geval niet steunen. Dus in die zin uh, kan Rutte gewoon door. Maar als de hele oppositie hem gaat steunen... is het toch wel weer pijnlijk voor hem. Ja. Goed, dankjewel voor nu, uh, Wilco Womersatz. Dan um, even terug naar het, uh, het corrigerende vest, om maar even zo te zeggen. Het is uh, GKN is uh, uh, gepresenteerd op de Fair Fashion Tag... Het, uh, dat, die heb je dan wel mooi in je binnenzak zitten eigenlijk. Uh, zullen we maar zeggen. Dat is toch mooi als het daar wordt gepresenteerd. Het is toch een prototype. Uh, we hebben net gehoord hoe het wordt gecorrigeerd bij Marieke. Dit, dit gaat nu nog met, uh, met touwtjes. Hè? Met, uh, hoe noem je dat nou? Uh, met ja, kleine draadjes kleine eigenlijk. kleine draadjes die er doorheen lopen. Maar, maar zo gaat het natuurlijk niet werken als die uiteindelijk in de winkel nee, ligt. Hoe nee, gaat het nee, dan nee. werken? Nee. Uh, we hebben ook al een nieuwe versie waar het met motortjes werkt. Die aan het touwtje trekken. En op dit moment zijn we de technologie nog een beetje aan het afstemmen. Daarom is het nog niet zo handig om Marike die te laten testen. Motortjes, maar als Motor ik hem dan aan heb, ja. dan hoor ik toch niet op de radio de hele avond... Zzz, zzz, omdat ik verkeerd zit? Nee, dat is heel zachtjes. is gaan of uh, jij netjes zit? He, ja. Nee, maar, nee, maar <lacht> nee, waar zitten die motortjes dan? Want, die motortjes, die kan je hier zien in het vest. Die zitten eigenlijk in de voorzakjes, dus die zie je helemaal nou, die niet. Meer. Die zitten hierin verwerkt. Okay. En die, daar loopt een touwtje tussenin dat samen trekt... omdat het motortje aan het touwtje trekt. Kun je het even omhoog houden? Want dan kan ik zien En mensen die via de webcam mee zitten te kijken zien het dan ook. Het verhaal misschien eventjes, om het hele verhaal even af te maken... Ik oh, hoor het. Ja, ja, je hoort het nu wel. Ja, ja. En wat het vest ja. doet, is er zitten twee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 uh, ja, natuurlijk zijn er andere manieren om, uh, om krom te zitten. Wat wij hiermee vooral hebben willen doen... is kijken of wij het textiel dat Helen had gemaakt... dat wij zo intrigerend vonden omdat het kan bewegen... konden gaan verwerken in een kledingstuk... dat echt feedback geeft aan een gebruiker... Ja. En daarom hebben wij uh, ja, ervoor gekozen om nu een houdingcorrectievest te gaan maken. Maar een soort vilt he, is het, hè? He? Ja, ja, klopt. Het is een materiaal wat gemaakt is van vilt... wat weer gemaakt is van afvaltextiel. Dus kleding, wat je kan inleveren van die containers. Als dat niet meer gedragen kan worden... wordt dat helemaal vervezeld tot kleine stukjes. En daar wordt dan uh, een stevig materiaal van gemaakt... wat tot nu toe vooral gebruikt wordt in uh, ondervloeren of in de auto-industrie. Dus niet zichtbaar. Maar ik vond het zo mooi omdat het gerecycled is en van afval is gemaakt. Dus ik wilde dat in kleding toepassen... Oh ja. En daarom heb ik dus die oplossing bedacht... om dat te snijden in kleine vierkantjes... die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Zoals dit stukje hier. Dus die kan... Je wijst je op een groen stukje... en als je dat ja, beweegt, dan, dan, dan, dan, dan verplaatst ja, het je. Want ja, want is misschien ook wel fijn voor de, voor de luisteraars. Uh, uh, hoe ziet het eruit? Ik zie een soort vest. Uh, het is een grijs vest. Het ziet er eigenlijk best wel... Uh, ik vind het best wel mooi ja, uitzien. Wat Marika aan heeft, is, is uh, crème kleurig. Dat ziet er gewoon D prachtig uit. Dat is gewoon, ja, en die, in het vest, het prototype... waarvan we de geluid op de achtergrond af en toe ook nog horen... <laughs> ja. is, uh, is Grijs met aan de achterkant dus blauwe vierkante blokjes. Qua stijl zou ik zeggen, zou het prima bij bijvoorbeeld Game of Thrones zou het prima staan uh, bij een van de <laughs> ja. overal spelers. Um, En en die en die vierkante blokjes aan de op de rug, die, die kunnen dus, uh, zo, ja, ik ik heb hier een klein stukje van jou gekregen met die blokjes. Die kunnen dus die zitten aan elkaar vast, maar die kunnen Ten opzichte van elkaar kunnen ze bewegen. Dus daardoor kan het materiaal uh, uit elkaar gaan en weer terug in elkaar. Dus groeien en krimpen. En dat hebben we dus bedacht van nou, dat is een hele mooie manier... om dat te gebruiken om eigenlijk een signaaltje te geven aan gebruikers. In plaats van wat tot nu toe vaak gedaan wordt, een lampje of een buzzer... wat je heel erg afleidt van wat je aan het doen bent. En dit geeft een veel subtieler signaal... waardoor je eigenlijk gewoon door kan gaan met het werk... wat je tot dat, dat, dat moment aan het doen bent. Maar tegelijkertijd wel die ja. training kan krijgen... Dus hij wordt eigenlijk wat strakker ook. Ja, hij wordt wat dat, strakker. Daar op de plek waar het moet wordt hij strakker. Waardoor ja. je van ze, eigenlijk vanzelf recht op gaat zitten. Ja, krijg je, rechtop, je eigenlijk echt een, een duwtje in je rug op dat moment. Maar hoe groot is eigenlijk het probleem? Het probleem van verkeerd zitten en inzakken. Marike doet het ook, ik doe het ook. Omdat ik gewoon af en toe denk, nou, ga even lekker inzakken. En dan zak je even lekker in. Ja, als je even niet oplet, je... dan zit je al ja. weer zo krom. Ja, Ik denk dat het wel belangrijk is om te vertellen sowieso... dat wij dit niet ontwikkeld hebben om dat probleem op te lossen. En wij hebben dit ontwikkeld omdat wij graag willen onderzoeken... hoe we een textiel bewegend kunnen maken... en hoe dat dan feedback kan geven aan een mens. Mm -hmm. De eerste, het eerste prototype wat we hebben gemaakt is een houdingcorrectiefest. Omdat dat een makkelijk te maken ding is. En ook, een, he, ook heel intuïtief direct een feedback geeft. Dus Persoonlijk feedback ook? Geeft, ja, persoonlijke feedback ook? Ja, ja, ja, vooral heel direct. Want het geeft feedback direct op de plaats... waar je moet corrigeren. Dus hm. mensen hoeven daar niet over na te denken. Jij zei ook, hè, de, nee. toen je het voelde. Je weet gelijk wat je moet doen. Ja. Dus je hoeft niet ja. meer een signaal te vertalen naar... oh ja, wat betekende dat ook alweer? Je weet direct oh ja, ik moest echt op gaan zitten. En het gaat bijna vanzelf. Ja, tegelijkertijd, dus daar... toen we dit gingen doen... Ja. toen kwamen we er eigenlijk achter van... oh, iedereen wil dit vest hebben. Iedereen <laughs> heeft hier een probleem mee. Die zeggen van, nou, ik zit altijd krom. Dus we hebben dit vervolgens ook onderzoekt, onderzocht... vragen gesteld en uh, enquêtes gehouden. En eigenlijk bijna iedereen geeft wel aan... van: nou, ik zit gewoon te vaak krom... en ik heb niet de concentratie om daar de hele tijd op te gaan letten. Dus dan zou zo'n vest wel een uitkomst kunnen ja, zijn. Raar, hè, dat mensen zich wel bewust zijn dat ze verkeerd ja. zitten. Ja. Maar dan niet altijd weer goed gaan ja, ja. Is toch eigenlijk wel uh... Maar dat klinkt ook echt wel als een potentieel gat in de markt wat jullie nu aan doen zijn. Ja, of... wij krijgen steeds meer dat gevoel naar aanleiding ook van alle reacties die we nu krijgen. Ja. En uh, zijn ons nu, uh, nou, sowieso waar we dat aan doen, maar nog verder aan het beraden wat hoe we hier nou mee verder willen. En het zou kunnen dat dat een houdingcorrectievest uh, wordt. Maar wij denken ook dat er groepen zijn, dat hebben we ook wel gemerkt in de reacties, die nog meer de noodzaak uh, hebben om hun houding te corrigeren. Mensen die al echt een probleem hebben doordat hun houding niet goed is. Hernia's bijvoorbeeld, denk ik, mensen met hernia? Bijvoorbeeld. Ja, ja de diverse rugklachten ja. die we eigenlijk te horen krijgen. Mensen die echt hoofdpijnklachten, ja. schouderklachten ja. Ja. hebben... door ja. een verkeerde houding. En daardoor wordt pas echt de urgentie duidelijk om te werken aan het postuur. Terwijl als je wel weet dat je krom zit... ach ja, dat, dat zien we wel. Ja. Maar heel veel mensen hebben dus ook al wel daadwerkelijk uh, klachten daardoor. Maar ik begreep uit, uit jouw verhaal, want je, je ging naar een verhaal toe... dat er misschien wel iets anders dan een vest bijvoorbeeld uh, uit zou kunnen volgen. Ja, en nou wat wij hiermee doen is natuurlijk... Uh, eigenlijk door, door uit te gaan van een, een, een ontwikkeling een materiaal... te kijken wat we daarmee kunnen. En iets te gaan maken om te zien hoe we dat robotisch kunnen maken. Hoe we dat bewegend kunnen maken. En een actieve partner kunnen maken die feedback geeft. En dat kan in allerlei dingen resulteren. Waarvan houdingcorrectie er dan één is. is. Ja. Dat heb je vast al wel eens gedaan. Wat <laughs> zie je dan aan de horizon? Um, nou, waar wij bijvoorbeeld over fantaseren... maar ook door een, door een samenwerking die onze collega Angelica Madere al gestart is met een, een groep onderzoekers in Zweden. Die werken aan een gebreide spier. Waardoor ze nog veel beter uh, de beweging van een textiel... ook in een textiel kunnen verwerken. Dus misschien hebben wij straks wel uh, allerlei soorten... Nou ja, bewegingen of, of uh, feedback op ons lichaam. die bijvoorbeeld ook ons vertellen. als we iets goed gedaan hebben. om daar wat meer uh, aandacht aan te geven. He, je, je kan je voorstellen dat je iets met jezelf afspreekt. Uh, Ik een ga, soort schouderklopje uh, in je een schouderklopje. Of een knuffel ja. of zoiets dergelijks. <laughs> ja. Ja. Ja. Nou, ja, voor, voor ja. mensen met angst. die uh, dan een textiel ja. hebben die ze op het moment ja, dat, dat ze paniek krijgen. Ja. dat je voelt, druk je voelt. vastgehouden voelt. Ja. En dan ja. ja. een hele ja. Ja. soort emoti ja. emotionele ja. feedback geven. doordat je even vastgehouden voelt, dat je een ja. druk krijgt op specifieke ja. plekken. Dus dat is heel interessant om dat soort verschillende richtingen... te kunnen gaan onderzoeken. Ja, we zouden, we zouden er nog twee uur in plaats van het kwartier... wat we nu hebben gedaan, over kunnen praten. Ja. Uh, als er mensen zijn die luisteren die er meer over willen lezen... of willen weten, waar kunnen die zich dan eventueel melden? Of waar kunnen ze naartoe? Nou, Ze kunnen Helen en mij vinden. Uh, mij via de webpagina van de Universiteit Twente het beste. En Helen heeft haar eigen bedrijf, dat Helen van Rees heet. super dus is ook heel makkelijk ja. te vinden. Ja, goed zo. Dat is bij deze dan gebeurd. Dank jullie wel. Uh, maar ik ook heel erg... Bedankt. Ja. En succes met de Matthijs Passion voor kinderen. Dank je wel. Ja. Dan gaan we nog even kijken bij de voetbalwedstrijden. 18 finales van de Champions League. FC Basel oh. tegen Manchester City. Oh. Juventus tegen Tottenham Hotspur. Richard van der Mare. Ja, in Turijn is het Spurs dat aandringt ook in het begin van de tweede helft. Juventus probeert wel weer wat controle te krijgen over deze wedstrijd. Controle dat Juventus kwijt was hoor. Lange tijd in de eerste helft. Nu een uitbraak met Higuain. Die kijkt dus om zich heen. de dan naar de linkerkant, maar het schot wordt gekraakt. Dan nog een keertje. Juventus nu even in de aanval. Maar het was in de laatste twintig minuten van de eerste helft vooral Tottenham Hotspur... dat de lakens uitdeelde in Italië... En dat overkomt Juventus niet vaak. Een club met een hele rijke geschiedenis. Prachtige bijnaam. La Vecchia Signora, de oude dame. Staat voor met 2-1 en miste dus in de extra tijd een strafschop. Higuain, die wel de 2-0 maakte vanaf 11 meter. Maar faalde bij zijn tweede penalty. Hij schoot op de bovenkant van de lat. Nu via Costa probeert Juve het weer. Maar de bal komt dan tegen de scheidsrechter aan. De Duitser. Felix Briech die deze wedstrijd leidt. En zo heeft Tottenham Hotspur het in de beginfase van de tweede helft toch wel eventjes moeilijk. Ja, als Juventus had gescoord zo vlak voor het rustsignaal 3-1. Dat is natuurlijk wel een uh, prachtige uitslag. En daarmee kun je die return op Wembley natuurlijk wel in. Even kijken naar de andere wedstrijd in Basel in Zwitserland. Daar staat het uh, nog altijd 0-3, maar wordt het nu 0-4 voor City. Ja, de... Return in Manchester is natuurlijk nu echt een formaliteit. De tweede goal van Gundogan in de 53ste minuut. Basel, Manchester City 0-4. En Juventus Spurs nog altijd 2-1. Zometeen na tienen zijn we terug. Is Joris Ouwerkijk hier. Dat is een snowboarder die weet... Hoe het is om te vallen, maar ook hoe het is om mooi te springen. Met hem praten we natuurlijk over het Olympisch snowboard toernooi. Ja, en we blikken vooruit op de 1000 meter bij de vrouwen van morgen. We hopen dat het net zo'n mooie dag wordt natuurlijk als vandaag. Tot zo! NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Hierop moet het gebeuren. Hierop moet alles goed gaan. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in de Pyeongchang. Kjeld in de race van zijn leven. Geleefd op de NPO, de NPO 1 televisie. En op NPO, NPO Radio 1. Sikkie krijgt veel binnendoor. Hier komt zijn Kramer in een Olympisch... Hup -hup. -hup. Met elke dag... Radio Olympia. Ik de radio Olympia, Kjeld Nuis is de Olympisch kampioen op de 1500 meter. Weg vanaf de Olympische. Olympic Oval in Zuid-Korea. Ik wil gewoon knokken en laten zien dat ik de snelste ben. En dat moet ik op deze manier doen. Hier op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten. De Matthäus-Passion in de Pieterskerk Leiden. Vanaf 2018 door het Residentieorkest orkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Spanje? Mwa. Turkije? Ik weet het niet. Kroatië?